Mees onderschept een mailtje van ene Loes voor Aki. De aanhef Liefste Lief maakt vooral Toos razend nieuwsgierig. Leo en Mani filosoferen over de kredietcrisis. Gelukkig weet Mani waarin Leo zijn belastingvoordeel het beste kan beleggen. En Leo heeft hij eigenlijk wel verstand van kunst. Hier komt Citroentje met Zuid. Pa, hm? je koffie wordt koud. Hé, nee, wat? Je koffie. Oh, dat ja, ja, ja. Pa. Hm? Je gebruikt toch geen suiker? Nee, nooit gedaan. Wat zit je dan te roeren? Zit ik te roeren? Ik zit te roeren. Gaat alles wel goed met je? Ja hoor, tuurlijk. Zeker weten. Zeg, pa. Is dit mailtje van jou? Wat? Liefste uh, Lief enzovoort. Geef hier. Liefste Lief? Het staat bij mijn mail. Dat komt omdat ik geen eigen mailadres heb. Liefste Lief? En dan moet je dat toch gewoon even vragen, Naki. Dan regel ik dat toch voor je. Papa, wie noemt jou Liefste Lief? Jij moet gewoon niet met je grote Twentse gok in mijn mailneuzen, jongen. Heb jij een vriendin? Wel, nee. Nou, <laughs> ik kan me vergissen. Typisch is Twents. Vergissen. Maar uh, liefste lief is geen alledaagse hè, Pa. Geef hier onmiddellijk. Pa, heb jij iemand ontmoet? Ja, zeker, via schoolplein. Schoolplein? Wat is dat nou weer? Oh, dat is zo'n internetsite waar je ook klasgenoten kan terugvinden, weet je wel. En uh, wie heb jij teruggevonden, Pa? Dat, dat gaat jullie helemaal niks aan. Loes? Heeft Loes teruggevonden? Loes heeft mij gevonden. Uh, wie is Loes? Dat zijn mijn zaken. <lacht> en ik wil heel graag een eigen mailadres. Als het niet te veel moeite is tenminste. Nou, het is dat je het zo aardig vraagt. Ja, Ben? Eh, wat denk jij van die kredietcrisis? Uh, de, oh, ik zit mijn hele leven al in een kredietcrisis. Ja, maar deze, die wereldwijde. De totale schade 7000 miljard. Oh, die? Nou, die 7000 miljard mis jij ze? Nou, niet direct. Nou dan. We hadden ze ook niet. Hé, wat, wat hadden we niet? Die 7000 miljard. Waarom zijn we ze dan kwijt? Hé, hey, ik krijg een dan. We, we, we dachten dat we ze hadden. Hoe, hoe konden we dat nou weer denken dan? Dat bestond alleen op papier. Oh, nou. Zo'n boekhouder wil ik ook wel. <laughs> Mijn boekhouder zegt dat ik absoluut nergens meer in moet beleggen. Oh? Heb jij dan geld om te beleggen? Toevallig heb ik onlangs. Uh, ik sla je. Een belastingvoordeeltje gekregen. Oh. Een belastingvoordel, Oh, nou, wat ga je mee doen? Uh, op een spaarrekening natuurlijk. Nou. Oh. Ja, en dan maar hopen dat de bank niet kopje ondergaat. Wat moet ik dan met dat geld? Nou ja, je kunt nog steeds beleggen hoor. Oh ja. Waarin dan? Nou, in kunst natuurlijk. Ja, daar heb ik helemaal geen verstand van. Ja, maar ik wel. Oh, ja. Oh, oh. Sinds wanneer? Nou ja, dat weet je toch. Ik ben niet alleen fotograaf, maar ook uh, kunstenaar. Jij? Ja. Oh, oh, oh, wacht even. Je, je gaat me nou toch niet vertellen dat ik in jouw kunstjes moet investeren? Nou, goed. Waarom niet? Ik, ik ben natuurlijk nog niet ontdekt. Ja, daar is vast een hele goede reden voor. Ja, maar als het eenmaal gaat lopen, dan schieten de prijzen omhoog natuurlijk. Ja, dus zeiden ze dat ook niet over de huizenmarkt? Ja. En over al die pensioenplannetjes. Dit is wat anders. Af, volgens mij hebben we met z'n allen een flinke economische bloedneus opgelopen. Luister, ik ben nu nog betaalbaar. Uh, ik weet het niet, Marnie. Nou, kom dan in ieder geval kijken. Kijk is nog geen kopen. Uh, nou, vooruit er Omdat jij het bent... Hey. Nou, wat vind je ervan? Ja, uh, ja, ja, ja wat vind ik ervan? Kijk, kijken naar kunst is niet zo moeilijk. Hoor. Je, moet, je moet gewoon zeggen wat er als eerste in je opkomt. Wat komt er in op? Ja, ja, ja, ja. Uh, ja nou zie ik het. Wat? Wat, wat? wat zie je? Die foto's zijn onscherp. Oh, nee, die foto's geven een impressie. Een impressie? Ja, een indruk. Ja, ze geven de indruk dat ze onscherp zijn. Oh, daar heb ik dus heel bewust gebruik van gemaakt. Oh, en waarom dat dan? Om de fantasie te prikkelen, zodat de kijker, dat ben jij, zijn eigen beeld kan invullen... Ja, als ik het zelf moet verzinnen, kan je net zo goed een stuk wit papier ophangen. Nee, natuurlijk. Uh, een stuk papier, wat moet dat dan weer voorstellen? Ja. sneeuw. Sneeuw? Ja. Of een laken met een mooi bloot waas eronder. Uh, Oké, okay, ja, nou ja, dat kan. Dat kan uh, maar als je dat kunt bedenken bij een leeg vel... Ja? Nou, dan heb je hier toch ook wel iets bij? Ik weet het niet. Het... Het is nogal wazig. Oké, okay, oké. Okay. Nou, euh, en deze dan? Oh, die is makkelijk. Dat is een mooie blote vrouw. Ja, soms helpt het om de titel van het werk te lezen. Wat staat daar, Leo? Maar daar onderin... Ja, ja. De Ster van de, de, de Zwaan. Juist. En dat is geen mooie blote vrouw, toch? Nee, dat is iets anders. Nou. Zijn anders. Kijk nog eens. Je moet ook leren kijken, hè? Tja. Ik, ik weet het niet... Ik, ik vond het mooier toen het nog een mooi werf was. Moet je per se een blote vrouw, vrouw, vrouw hebben? Waarom? Als het maar kunst is. Want ik wil niet dat mensen denken dat ik een vies mannetje ben. Oké, okay, nou. Uh, wat dacht je hiervan? Dat is een blote kerel. Een beetje onscherp weer, maar volgens mij is het een blote vent. Hoe weet je dat nou weer? Want het staat op het kaart hier onderin Mannelijk naakt. Oh. Weet je wat het is, Marnie? Volgens mij kan je beter die titels weghalen. Dan kunnen de mensen zelf er iets bij verzinnen. Dat verkoopt, denk ik, een stuk beter. Meis? Hmm. Lief het? Hmm. Kan je die krank misschien even laten zakken? Hmm. Ik wil even met je praten. Ja, wat is er nou? nou wat vind jij nou van die Loes? Ja, wat moet ik daar nou van vinden? Ik ken die vrouw toch niet? Nee, ik ook niet natuurlijk. Maar dat pa... Nou ja... Wat stond er nou precies in die mail? Weet ik veel. Ik heb het niet echt gelezen. Wat? Waarom niet? Nou ja... Daarom niet. Het gaat me gewoon niks aan wat je vader doet. Hij wil er ook niks over zeggen, hè? Als het wat wordt met die loes, dan merken we dat toch vanzelf, Toos. Hm. Maar hoe kan je daar nou zo, zo vreselijk nuchter over doen? Je vader zou zeggen, een typisch Twens-trekje. Hm. Hey, verdwijn nou niet weer achter die krant. Hm. Mees. Mees, stel nou, hè? Stel nou... Uh, stel nou dat loeseman was en ik een vrouw. Hé, doe niet zo flauw. Doe niet zo bemoeizuchtig. Je vader is een volwassen kerel. Mm, nou ja, volwassen. Oké, okay, punt voor jou. Ik vind dat we hem een beetje in de gaten moeten houden. Hij wordt een dagje ouder en... en... Wat wil je dan? Uh, staat die... Um... Staat die mail nog op de computer? Oh, ik denk het wel, ja. Ik wil eigenlijk. Nee, Toos. Nou, maar waarom nou niet? Die mail is persoonlijk, dat is privé. Je gaat toch ook niet andermans post op. En over... doe nou maar niet zo heilig hoor, mij is goedkoop. Jij hebt hem wel gelezen. Alleen de eerste paar regels. Nou, en wat stond erin dan? Uh, nou, eens even denken hoor. Liefste lief. Ja, liefste lief, ja, daar begon het mee. Ja, dat. Uh... Ja, dat. En uh, zoiets van, uh, uh, na al die jaren en. Uh, was, uh, yeah. Ja, ja, en verder? Maar nou, verder heb ik het niet gelezen. Ach, kom op nou. Maak dat de kat wijs. O oh, ja, uh, dat, ze, dat ze iets wilde afspreken, geloof ik. Ik wil die mail lezen. Hij laat het nooit toch zien. Mees, ik moet die mail lezen. Oh. Lief het. Stel nou dat die vrouw. Uit is op zijn geld. Nou, dat heeft je vader niet, hoor. Stel dat hij zich in de nesten werkt. Je weet hoe die is. Je gaat hier gewoon over door, hè, Toos. Net zolang tot je die mail gelezen hebt. Hm. Geloof het wel, ja. Nou, ik weet wel zeker. Punt voor jou. Ik weet niet hoe je het voor elkaar krijgt. <lacht> maar nu ben ik zelf ook een beetje nieuwsgierig geworden. Oh ja? <lacht> nou, wat wachten we dan nog op? <lacht> Hoe duurt het dat tijd zo lang? Hij moet even opstarten. Nou, die computer neemt er wel zijn tijd voor. Ach, geduldig, doosje? <laughs> daar zul je mee. Hebben. Eens even kijken. Da, da, da. Dat, dat is toch de mail? Ja. En dan. Hé? Wat? Hij is weg. Hij is weg? Hoe kan het nou? Je vader zal hem wel gedeliet hebben. Gedeliet? Weggegooid. Waar dan? Ah, in de prullenbak. Nou, dan kijken we toch in de prullenbak. Nee, nee schat. De prullenbak van de computer. Hé? Toos, luister. Hij heeft hem toch niet voor niks weggegooid? Hoe bedoel je? Hij heeft hem weggegooid omdat hij niet wil dat anderen het andere lezen. Mijn vader is bezig om op het internetschoolplein een relatie aan te knopen met Ene Loes. Mees, ik wil nu onmiddellijk... Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Hier, wacht even. Even kijken... Ja, ja, ja, ja, ja. Hier is je mem. Geef me je bril even. Ja. Oh, dank je. Um, Skaken. Liefste lief. Zo. Doe maar. Die dame neemt geen blad voor de mond, hè. Wacht eens. Zie je dat? Wat hier staat? Je hebt mijn bril op. Het is niet waar. Dit is niet waar. Oh, hier, lees dan. O, waar? Dat? Daar, daar. Over die zomer. Uh, nooit vergeet ik de zomer van 59... toen wij ze... Oh, zo. Ja. Die akkie. Oh. Oh, dat is weer een halve eeuw geleden. Mees. In de zomer van 59 was mijn vader verloofd met mijn moeder. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Goeie god, pa is vreemd gegaan. Nou, nou, nou, nou, no. dat weet je toch niet zeker? De, maar dat, dat staat daar toch? Maar toch niet in die woorden? Jouw lieve brieven. S ze heeft ze nog steeds mee. Hier. jouw zachte lippen. Ze zwijbelt nog steeds. De snoo. Oh, ho, Toes. je hebt die vrouw toch nooit ontmoet? Ik weet genoeg, mees. Je weet helemaal niks. Ja. Ja ja ja ja ja. Verdedig jij hem maar. <laughs> Wie had dat gedacht dat ik je nog eens zou verdedigen? Jullie zijn allemaal hetzelfde. Wie? Jullie mannen. Hoe oh, oh, wij. Nou, dat zou ik niet zo stellen. Weg. Goedemorgen, meisje. Pa, je hebt geen suiker in je koffie. Nee, dat is waar ook. En mag die kleffe muziek uit? Nou, waarom? Dat vind ik mooi. Ja, dat snap ik. Maar als je zo nodig moet zwijmelen, ga dat dan maar ergens anders doen. Zeg, wat zullen we nou krijgen? Wat is er met jouw Toos? Niks. Nou, ik ben al weg, hoor. Ja, doet maar. Hey, morgen, Pa. Zeg jongen, wat is er met jouw vrouw dan? Oh, nou ben ik ineens zijn vrouw. Maar, maar Tooske, dat beter ook. Hou je er buiten mee Nou, ik zeg, ik, ik zeg al niks meer. En ik ben nu echt weg. Gut, wat zijn ze weer eens gezien. De een zwijgt en de ander gaat de hals over kop vandoor. lekker kan het niet. Prette gedachten, hoor. u. Tooske nou, kom op, dit hoeft toch niet zo. Geen woord meer. Ja, maar luister naar de gezin. Dat gezien. zei je net zelf. Ik zeg niks meer. Toos. Wij gaan even een straatje om. Hoezo? Ik, ik Goedemorgen. Nou, straks... Mani, ja, als jij nou eens even een kwartiertje op de zaak legt. Ik? Ho Hoezo? Ik moet straks... Uh... Denk jij mij in een kwartiertje op andere gedachten te kunnen brengen, meisje goedkoop? Nou, ik kan het in ieder geval proberen. Hier, trek even die jas aan, toors. Goh, hebben jullie ruzie? Jullie nee. nee! Oh, nou, sorry hoor, ik zal me wel vergissen. Ja! Oké, okay, oké, okay. ik let wel even op de zaak, geen probleem. En geen dank, hoor. Jongen, jongen. Goedemorgen. Nou, misschien gaat dat nog lukken jou vandaag. Goedemorgen. Ik ben op zoek naar meneer Paul Vermeer. Eh, dat ben ik. U? Oh, dan moet jij Manny zijn. Ik ben op zoek naar je vader. Ik ben Loes. Loes van der Wouden. Is het echt geen probleem? Jij moest toch even op de kip passen? Ach, om deze tijd komt er geen hond. Kijk, dit is mijn werk. Jij lijkt sprekend op je moeder. Ja, dat heb ik vaker gehoord. Vooral van mijn vader. Hoe is het met Akkie? Oh, goed. Niet kapot te krijgen. Kijk, hier heb ik uh, met de sluitertijd gespeeld... Om de impressie van een zwaan op te roepen. Oh, ik dacht dat het een blote vrouw was. Een blote vrouw, meen je dat nou? Ja, echt, maar het is best mooi hoor. Oh, nou bedankt. Ik heb nog meer vrouwelijk naakt hangen. Jouw vader kon vroeger ook al zo aardig fotograferen. Oh ja, dat, dat wist ik helemaal niet. Ja, hij had net als jij trouwens een zekere voorliefde voor vrouwelijke vormen. Dat meen je, je niet. is toch zo klaar als een klontje? Maar dat ben je toch helemaal niet zeker? Je hebt die mail toch zelf gelezen? Pa heeft ma gewoon bedonderd. En nu is dat mens weer opgedoken om... Oh nee, nee! Wat nu weer? Misschien zijn ze elkaar al die tijd wel blijven zien. Pa en die, die, die snoo. Zeg, als je nou eerst eens met je vader gaat praten... Ik gooi hem eruit. Hij blijft maar lekker bij zijn los zitten. Je gaat eerst vragen hoe het zit. Daarna kun je hem er altijd nog uitgooien. Hoe is het mogelijk? Wat? Heb ik eindelijk de kans om die optie na te Amsterdammer te lozen? Laat ik het lopen. Wat ze vredes nam met mij in de hand. Ach, meisje. Niks. Helemaal niks. Je hebt gewoon gelaken. Nou ja, het is en blijft je vader, lieverd. Gelukkig heb ik jou. Om de goede dingen tegen me te zeggen. En laten we wel wezen, het is een halve eeuw geleden. En dat had je nou weer niet moeten zeggen. En waarom niet? Laat maar. Ik ga eerst die vader van me onderhanden nemen. Kijk toch uit, snoel! Doors. Ah, het is een man. Mijn vader, een fotograaf? Ik weet niet of ik je dit moet laten zien, maar... Nou ja, je bent tenslotte kunstenaar. Een beetje bloot is heel gewoon voor jou, toch? Nou, dat, dat is te zeggen. Het, het, het ligt er natuurlijk wel aan of... Uh, hè, uh... Even kijken waar ik ze heb. Ja, kijk. Hier zijn ze. Akkie heeft er speciaal om gevraagd. Wie staat er eigenlijk op die foto's? Ik en... Uh, bloot? Nou ja, bijna bloot. Op het strand een halve eeuw geleden. En die heeft mijn vader genomen. Ja, vind ik niet enig. Mami. Zeg ik af dat je even op de kip zou passen. Ik heb een klant. Uh, mevrouw is nogal geïnteresseerd in kunst. Ja, daar hangt hier heel prachtig werk. Erg gedurfd. En ze heeft foto's. Gemaakt door pa. Pa? Oh, maar dan moet jij Toos zijn. Ja, <laughs> dat klopt. En u bent? Mevrouw van der Wouden. Maar zeg maar Loos. Toos, je mag mevrouw best een hand geven hoor. <laughs> is goedkoop, ik euh, ben de man van Toos. Hoe maakt u het? Nou, wat voor foto's zijn dat? Ze zijn eigenlijk voor Akkie. En euh, nogal gewaagd. Gewaagd? Hoezo gewaagd? Bloot. Nou ja, bijna bloot. Op het strand. Geef op. Wat? Ik zei, geef op die foto's. Snel. Waar nou, dan? Toos, kalm maar. Hoe durft u hier zich te vertonen? Nou zeg, wat is dit voor Onzin? Onzin? U stuurt mijn vader randzige mailtjes. Doos. U verschijnt hier met naaktfoto's. Doos. Ik blijf hier geen seconde langer. Oh, oh. Mevrouw Mooi zo. Loes. Wat doe jij nou hier? Akkie. Ik ga weg. Wat, nee, niks. Maar, wacht, maar wacht nou even. Loese poes. Loese poes. Wat is hier gebeurd? Pa. Ik wil dat je je koffers pakt. Toch, nee, toch. Ach. Zo. <tie> eh. Nou, dan ga ik maar. Akkie, die kan toch niet waar zijn. Dat is het ook niet. Maar ik ga toch. Maar waar ga je dan naartoe, man? En wat denk je? Naar het leger des Heils, natuurlijk. Je kan er wel even bij Mani terecht, of zo? Ach, daar zit die David. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Daar wil ik in ieder geval niet tussen zitten. En Loes? Loes, die is gewoon getrouwd. Getrouwd? Oh, Ho, hoe dat nog? Die heeft een man thuis zitten. Ja, die ziet me aankomen. Waarom praten jullie nou niet even met elkaar? Met wie zou ik dan moeten praten? Met Toos, natuurlijk. Toos. Je dochter. Ik heb geen dochter. Hoe is het toch geen vredesnaam mogelijk? Jullie zijn allebei zo verschrikkelijk heen geweest. Ja, allebei. Tja, had je maar een beetje poten van mijn mail af moeten blijven. Ho, nou heb ik het weer gedaan. Ja, wie anders? Jij komt uit Twente. Nou, in Twente schatten ouders hun kinderen niet af. Zo is ook moeilijk als je nog in stamverband leeft. <laughs> nou, ik ga ze echt missen hoor. Die grap is voor jou. Als kiespijn meisje, als kiespijn. Kan ik je nou niet op andere gedachten brengen? Jij wel helemaal niet. Vertel nou eens, Ackie, hè, Gewoon. Wij als uh, man onder elkaar. Hoe zit het nou met die vrouw? Dat heb ik al gezegd. Het is niet wat jullie denken. Maar die mail dan? Dat is privé. En die foto's? Vijftig jaar oud. Hopeloos. Wat? Jullie, hopeloos. Die familie Paul Vernier. Ja, het valt ook niet mee als je wieg in Twente heeft gestaan. Oh ja, zeg. Donner op, Ackie. Wegwezen. Zo mag ik het horen. Nou. Ayou, paraplu tot kijk al wel. Dag Kim. Ik Is hij weg? Je vader? Ik heb geen vader meer. Ja, als je zo doorgaat, slaap ik vanavond ook bij het leren des Heils. Slaapt hij daar? Ja, waar anders? Mani zit ook met die David in Oh Nou, oh, jij bent vrolijk. Ja, ik heb drie werken verkocht. Aan het blindeninstituut? Instituut. Hahaha, erg grappig, meest. Nee, aan Loes van der Wouden. Onze Loes. Ik wil die naam hier niet meer horen. Waarom niet? Loes ziet tenminste de waarde van mijn werk. Ik waarschuw je nog één keer, Mani. En? Ik heb de foto's. Welke foto's? Die foto's van pa. Nou, heel pikant hoor. Nou, laat zien die ding. Ik wil hier niks mee te maken hebben. Ik zou maar ik gaan zitten, zus. Hier, hier mees. Mo moet je kijken. Maar, maar dat is je moeder. In de badpak bij een ondergaande zon. Oh, geen vier. Laat zien. En, en, en wie is dat? Dat is Loes. Maas beste vriendin. Voordat ze naar Nieuw-Zeeland vertrok. Wie? Die snol? Dus... Hij deed het met de beste vriendin van mijn moeder. Ach, scheid toch uit. Dit zijn gewoon hele brave kietjes van een dagje naar het strand. Ja, ja, en die mail dan? Die heb jij toch ook gelezen? Ja, dat is toch wel vreemd. Dat zijn brieven van ma aan pa. Oh. Die durft hij niet thuis te bewaren, bang dat zijn moeder ze weer zou vinden. Wat? Maar hij wilde ze ook niet aan ma teruggeven. Dus had hij aan Loes gevraagd of zij ze wilde bewaren. Je meent het niet. Na vijftig jaar hebben pa en Loes elkaar weer teruggevonden op schoolplein. Nou, en pa vraagt naar die brieven. Die blijkt ze nog te hebben. Maar ja, pa weet na een halve eeuw niet meer precies wat erin stond. Toen heeft ze hem een stukje gemaild. Oh, oh wat erg. Oh, wat verschrikkelijk. Dat, nee, ze zijn prachtig. Hier, hier, hier. Moet je maar lezen. Nee, nee, nee, nee. Maar... Ze zijn van je vader. Of heb je geen vader meer? Nou, hoe, hoe zit dat nou? Dat, dat blijft moeilijk, hoor, voor een Twent. Je Amsterdamse zin. Ik moet weg. Ik, ik, ik moet... Hoezo? Hoezo? Hoezo? We hebben wat te vieren, toch? Ik heb verkocht. Hoe kan je nou dan leuk like een feestje bouwen terwijl pa... Pa zit aan de overkant bij mij te wachten op jouw toos. Wat? Oh, ja. Oh. Oh. Maar, maar hij vertrok met zijn koffers. Ach, je denkt toch niet dat pa bij het leger de dus heils in trekt? Dat is allemaal drama. Authentiek Amsterdamse drama. Oh, het wen voor een eenvoudige tukker. Tja, soms leidt de verbeelding ons naar de verkeerde kant van het gelijk. En is er heel wat voor nodig om iedereen weer met beide benen op de grond te krijgen. Crisis of niet, in de kip is alles weer als vanouds. Maar ja, voor hoe lang? Luistert u volgende week weer naar Citroentje met Zaken. Afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via citroentje Maar ook als podcast. Meestal. <laughs> nice.